12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Feyenoorder Koen Moulijn overleden. Politieke situatie Ivoorkust kust blijft onduidelijk. Bijna 14 van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Het is bewolkt. Langs de kust is er kans op een enkele winterse bui. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 0 graden langs de oostgrens en plus 3 in het noordwesten. Morgen droog, het is iets boven nul. Morgenavond trekt er een storing over met sneeuw of natte sneeuw... en later krijgen we ook regen. Hij was een begaafd dribbelaar. Hij had een fantastisch linkerbeen... maar hij moest niet zoveel hebben van trainers. Koen Moulijn is overleden op 73-jarige leeftijd. Hij speelde in de jaren 50, 60 en 70... als linksbuiten bij Feyenoord en het Nederlands elftal... En voor de Kuip staat een standbeeld van Moulijn, doch door hem zelf onthuld. In supporters leggen er bloemen. Ja, moet je. Emoties, jongens. Bij het monument van Koen Moulijn Voor stadion de Kuip. Twee mannen die een krans neerleggen. Ja, ik kan niks zeggen. Gerard Meijer, oud-verzorger van Feyenoord. Het laatste wat we voor hem kunnen doen. Ik heb geen woorden, hoor. Heel triest. Een groot verlies voor ons. Wat betekent het voor, uh, voor Feyenoord, voor Rotterdam misschien? Ja, je ziet het al, het staan al mensen dus hier. En uh, er is heel veel reactie. Ja, Koen is natuurlijk een geliefd mens altijd geweest. Geliefd als voetballer, geliefd als mens in, in de jaren. Koen was uh, altijd vrolijk, was altijd ondeugend dat voor iedereen het goed wordt. Ja, Koen was Koen. Koen, was een goede jongen. Een hele goede. Bedankt. En ook Koen. oud speler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 Gerard Kerkem, oud-voorzitter van Feyenoord. Ik heb, uh, Menno Reemmeijer nog steeds. Menno, hoe is het? Blijven daar mensen komen voor uh, Koen -Moulijn? Het gaat, gaat hier af en aan, uh, Jan. Um, jong en oud leggen bloemen bij het, uh, het standbeeld van, uh, van Koen -Moulijn. Een grootheid, zoals uh, Gerard Meijer en, uh, en Gerard Kerkem ook al aangaf. Groot voor Rotterdam, groot voor Nederland. Maar, en dat vraag ik dan aan uh, mijn collega Ronald van der Geer... voetbalkenner die hier naast me staat... was het ook een speler zoals Kruijf met wereldfaam? Nee, omdat Koemelijn natuurlijk nooit met het Nederlands helft op grote toernooien heeft gespeeld. Het, uh, ja, destijds de, de, de, de media natuurlijk niet zo groot waren hè? en er niet zoveel beelden van Moelijn over de wereld gingen. Ja, is hij eigenlijk in, in wereldfaam wat achtergebleven. Uh, hij was wereldberoemd in Nederland en daar is hij eigenlijk mee gebleven. Bij gebleven. En, en toen hij uiteindelijk Europees natuurlijk succes boekte met Feyenoord in 70 door de Europa Cup 1 te winnen. Ja, toen was hij al bijna aan het einde van zijn carrière. En wat maakte hem als spelers bijzonder? Dat hij uh, het echte Rotterdam vertegenwoordigde. Het was een, uh, een kind van de stad. Het was een kind van de club. En hij had hele specifieke eigenschappen. Hij, had natuurlijk die, hij, hij werd als kleine dribbelaar afgeschilderd. Terwijl hij eigenlijk liever links binnen wilde spelen. Maar hij was echt een klassieke uh, linksbuiten, Ongrijpbaar. En hij was heel gewoon. Hij was heel benaderbaar. Het was, uh, ja, iedereen hield van hem. En hij hield van iedereen. En dat is eigenlijk tot zijn dood zo gebleven. En uh, zo'n goede speler die altijd bij de club is gebleven. 18 jaar lang. Dat kom je tegenwoordig niet meer tegen. Verknocht aan zijn stad, verknocht aan de mensen waar hij van hield, verknocht aan zijn familie en geen avonturier. He, hij is na zijn, na zijn carrière hier een kledingzaak begonnen, die hij tot op de dag van vandaag eigenlijk nog bezit. En uh, ja, hij, hij is nooit gestapt in die wereld die onbekend was. Hij heeft best lucratieve aanbiedingen gekregen, want ja, men was natuurlijk niet blind voor wat Koemolijn kon, maar hij hield van de club en hij, hij was tevreden met wat hij hier kon krijgen. De club hield van hem, de stad hield van hem en de supporters houden nog steeds van hem. Eh, wat ik zei, eh, jongens... De jonge supporters komen af en aan lopen hier. Wat gaat er uh, wat dat betreft vandaag nog gebeuren wat jij gehoord hebt? Nou, er, is, uh, er is nu een vergadering om het maar even compleet te maken met de familie van, uh, van Moulijn. Dan wordt ook duidelijk oh, dat wat we het rest... we inderdaad, ja, wat het rest van de week gaat gebeuren. Uh, er zal morgen die wedstrijd om de zilverbal gespeeld worden met rouwbanden. En er zal een minuut stilte worden, ge, worden gehouden. En vanavond komen de supporters om acht uur bijeen na de nieuwjaarsreceptie om hier uh, Koemerlijn te herdenken. Dat is nu de plek waar wij dus staan bij het standbeeld op het voorplein van de Kuip. Komen die bijeen om ja, met z'n allen het uh, het uh, verlies te delen om, om, om de emoties te delen. En dat verwachten heel veel mensen hier? Er worden heel veel mensen verwacht, ja. Hans ja. Vergeer, dank je wel, ben bij de KUIP in gesprek met Ronald van de Geer... en allemaal naar aanleiding van het overlijden van Koen van vannacht overleed, 73 jaar oud. Andere nieuws, de politieke situatie in die voorkust blijft onduidelijk. Vanochtend waren er berichten over een ontmoeting... tussen de rivaliserende presidenten Bakbo en Wattara. En dat gesprek zou dan geregeld zijn... door de bemiddelaar van de Afrikaanse Unie, premier Odinga van Kenia. Maar Wattara ontkent dat er plannen zijn gemaakt. Correspondent Paulien Baks. Het is uh, vrij verwarrend, want gisteravond heeft Wattara gezegd... dat hij uh, wat hem betreft klaar is met praten... en dat er geen onderhandelingen meer nodig zijn... Want zijn positie is dat Bakbo gewoon moet vertrekken... omdat hij de verkiezingen heeft verloren. En tegelijkertijd heeft Odinga uh, het bericht laten uitgaan... dat Wattera en Bakbo elkaar gaan ontmoeten. Dus wat er nou precies gaat gebeuren... Dat, daar moet iedereen naar gissen. Gisteravond hebben de presidenten van Benin, Kaapverdi en Sierra Leone... urenlang geprobeerd Bakbo tot aftreden te bewegen. Bakbo verloor eind november de verkiezingen van Wattara... maar hij weigert op te stappen omdat er gefraudeerd zou zijn door Wattara. En bij onlust in die voorkust zijn de afgelopen weken 170 mensen omgekomen. Duizenden zijn het land ontvlucht. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Nederland staat bijna 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. 7 miljoen vierkante meter is bijna 14 procent van het totale aanbod. Vastgoedadviseur DTZ Zadelhof voorspelt dat er alleen maar meer kantoorruimte leeg komt te staan. Doordat het aantal vaste werkplekken terugloopt.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 Vanochtend was er een zonsverduistering, gedeeltelijk... en die is ook maar in een gedeelte van het land te zien geweest... vanwege de bewolking. Rond kwart voor negen bij zonsopkomst schoof de maan voor 75 van de zon. Die verduistering duurde bijna twee uur. Reportage van Jeroen de Jager. Zo, we landen op het dak van de Sterrenwacht in Utrecht... waar nou, een minuut of tien geleden de zonsverduistering is begonnen... en we hebben een glimp opgevangen is nu weer verdwenen, Bauke, Gijsils. Wat zagen we? Ja, we zagen prachtig door een heldere streep aan de horizon, rood verlicht, de zon opkomen met een hap eruit eigenlijk. Ja, hij is nog niet volledig nu natuurlijk, hè? Nee. Dus misschien, we maken nog een kans. Ja, nou, we krijgen ook niet een volledige zonsverduistering vandaag. Hij wordt maximaal voor uh, ongeveer... Nee, 5, maar dat bedoel ik, hij procent. is nog niet maximaal. Nee, nee, dat duurt nog even. Het duurt ongeveer twee uur, dus tot... 10.40 uur 40, uh, kunnen mensen nog kijken en dan kunnen ze dus nog een, een hap uit de zoetting. Nou, bij een vorige gelegenheid van ja, mij, op de 2003, ja, hebben we op de gestaan. Toren gestaan. Uh, ja, zater Zaterdag ochtends vroeg om, om vijf uur. Prachtig toch, wat we hebben kunnen aanschouwen. Ja, raak je ja. daar toch al opgewonden van? Ja, had ik niet verwacht. Okay. Maar omdat die ook de zon mooi opkomt, mooi oranje en dan zie je in één keer de maanden toch instaan. En het is fel. en het, ja, het is een mooi schouwspel. Het was een mooi schouwspel. Het klopt er echt een beetje bij. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Want dit had ik niet verwacht. Want vanmorgen, toen we om half zeven opstonden, zeiden we, nou, dat gaat het niet worden. De hemel is bedekt met wolken. Maar als je dan toch ziet dat er een strookje van... nou ja, vanuit ons zichtveld is het een paar centimeter. Hè, maar dat daardoor net de zon tussendoor komt schijnen... Ja, dat is geweldig. Ik denk ook niet meer dat we hem zien, hoor. Want ik ja. denk dat hij gewoon het wolken, achter het wolkendek schuift nu in de zon. Een telefoon erbij gepakt... Met een programmatje erop. Ja, en daarmee kun je zien dat de zon nu achter dat gebouw zit. Even inzoomen. Kijk, nu kan je toch zien oh, okay. dat de zon verduisterd is. <laughs> Kunnen we in ieder geval de zonsverduistering op onze telefoon zien. Het is nu uh, ja, het is, uh, na negenen geweest. Om tien over negen was de verduistering het, uh, het grootste. En uh, vanaf nu wordt die uh, uh, wordt de zonnesikkel weer weer steeds groter. Dus de verduistering gaat nu afnemen. En het, uh, ja, kijk, als we het dan niet aan de hemel kunnen zien, dan moeten we het maar op onze telefoon bekijken, zou ik zeggen. Nou, toch een beetje het gevoel dat we erbij zijn. Ja, inderdaad. In het Australische Rockhampton wordt de hoogste waterstand de komende 12 tot 18 uur bereikt. Het is de de belangrijkste stad in de deelstaat Queensland, die door overstroming is getroffen. De stad is nog maar langs één weg bereikbaar, De autoriteiten vrezen dat die binnen enkele uren niet meer begaanbaar is. Van meer dan 500 huizen zijn de bewoners geëvacueerd, sommige inwoners niet, die weigeren te vertrekken. En het vliegveld van Rockhampton is gesloten. Voorraden worden nu aangeleverd door militairen met boten en met helikopters. Volgens de burgemeester kan het weken duren voor het water weer verdwenen is. Meer dan twintig andere steden, in de deelstaat Queensland... zijn afgesloten van de buitenwereld of zijn overstroomd. In delen van de overstroomde gebieden in Australië... is het water ook alweer aan het zakken... en wordt begonnen met herstelwerkzaamheden. Bloemenveiling Flora Holland heeft een goed jaar achter de rug. In 2010 werd een omzet gedraaid van ruim 4 miljard euro. Dat is bijna 7 procent meer dan het jaar daarvoor. En met dat resultaat is de bloemenveiling weer boven het niveau van 2008, het jaar voor de economische crisis. Volgens de directeur van de bloemenveiling is de verkoop onder meer aangetrokken door het weer. We hebben toch wel gezien dat een goed voorjaar met name tuinplanten enorm in de trek zijn geweest. Een ander apart fenomeen wat we vorig jaar hebben meegemaakt. ...is dat met de aswolk er met name veel productie vanuit het buitenland uh, Nederland niet heeft kunnen bereiken... ...en daarvoor veel alternatieve planten en bloemen zijn gekocht... ...en waardoor bepaalde prijzen enorm gestegen zijn. De verkoop van snijbloemen nam het meest toe, maar er werden ook meer kamerplanten verkocht. En Flora Holland, dat zit onder meer in Aalsmeer, Naaldwijk en Eelde. En de bloemenveiling verwacht voor dit jaar een lichte groei. Sport. Mido wil per direct weg bij Ajax. De Egyptische aanvaller heeft dat de Amsterdamse clubleiding laten weten. Ajax is bereid om mee te denken hoe zijn contract ontbonden kan worden. Het contract loopt nog tot eind juni. Mido kwam dit seizoen in zes wedstrijden in actie voor Ajax. Hij maakte drie doelpunten. En de aanvaller kwam deze zomer transfervrij van het Engelse Middlesbrough. Nog meer Ajax nieuws. Munir El Hamdoui heeft de eerste training van Ajax gemist vanwege een keelontsteking. Spits meldde zich begin december ziek nadat trainer Frank de Boer hem passeerde voor de uitwedstrijd bij AC Milan. Hij zei toen dat hij geestelijk niet in staat was om voor Ajax te spelen. En de bedoeling is dat El Hamdoui later deze week samen met zijn zaakwaarnemer uh, vanmiddag, vanmiddag al gaat praten met zijn zaakwaarnemer en met de leiding van Ajax over zijn situatie. De Duitse tennisser Benjamin Becker heeft in het Australische Brisbane voor een verrassing gezorgd. Becker was in drie sets te sterk voor Fernando Verdasco uit Spanje. Verdasco was in 2009 nog halve finalist op de Australian Open. En nog meer tennisnieuws, want Jesse Houtakalung heeft de tweede ronde bereikt van het Challenger-toernooi in Numea op nieuw caledonië Houtakalung versloeg de Fransman Florian Renet in twee sets. En darter Adrian Lewis heeft in de WK-finale van de PDC... tegen de schot Gary Anderson al in de eerste set een nine-darter gegooid. Een negen-darter. Het inspireerde de 25-jarige Engelsman zodanig... dat hij voor het eerst in zijn carrière ook de wereldtitel opeiste. Lewis won de finale met 7-5. Ja. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Koen Moulijn is overleden, de oud linksbuiten en Feyenoorder van de eeuw. Hij was 73. De politieke situatie in Ivoorkust blijft onduidelijk. Er waren berichten dat de rivaliserende presidenten Bakbo en Wattera elkaar zouden ontmoeten. Maar Wattera ontkent dat. En in Nederland staat bijna 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is bijna 14 procent van het totale aanbod. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ramon Beuk kennen we vooral als tv-kok. Uh, en hij is een Surinaamse Nederlander of een Nederlandse Surinamer. Uh, Beuk ging terug naar het land waar hij ooit geboren is. En doet daar vanaf vanavond verslag van in het NCV-programma. Terug naar mijn Rotti. In het mediaforum tv maken Paul Reumer en journalist Kees Schaapman. en daarin gaat het over de nieuwjaarstoespraken van allerlei metoten. die natuurlijk proberen om een mooie soundbite over het voetlicht te krijgen. Zo ook de Amsterdamse korpschef Bernard Welten tijdens zijn nieuwjaarspeech. Laat ik u op voorhand maar heel even in volstrekt helder Amsterdam zeggen... het korps heeft zich het afgelopen jaar het leplazers gewerkt. Dus het mag een het mag het tandje minder van mij... En de te kloppen score in de nationale nieuwsquiz is 70. De kandidaat van vandaag komt uit Zutphen en heet Matthijs Ten Broeke. Dit is Radio 1 Lunch. Met het media-nieuws: De drie grootste betaalde dagbladen van het land, de Volksrand, de Telegraaf en het AD, zijn in het derde kwartaal van vorig jaar alle drie flink gegroeid. De betaalde oplagen steeg met zo'n 10.000 exemplaren per titel. De Telegraaf blijft de grootste, ruim 600.000 abonnees. Het AD komt op meer dan 400.000 en de Volksrand, die afgelopen voorjaar overging op het compacte formaat, bereikt een oplage van 232.000 exemplaren. Dat blijkt uit vanmorgen gepubliceerde gegevens van het Oplageninstituut. Verliezers waren er ook, het Parool, Financieel Dagblad en NRC Handelsblad. Maar NRC Next zag de betaalde oplagen juist groeien... met 5000 exemplaren tot bijna 70.000. En ook trouw steeg ietsje. Naar het nieuwe Max-programma Erika op reis... hebben gisteren maar liefst 1,2 miljoen mensen gekeken. Geen slecht debuut voor presentatrice Erika Terpstra. In de uitzending bezocht de voormalige voorzitter van NOC-NSF... onder meer Suka op Java... waar ze als kind rond 1950 twee jaar heeft gewoond. En ik vind het gewoon leuk om het nog even te horen een stukje. Ja, dit was de eerste tune zeg maar, van Sesamstraat En zo klomp ik de allereerste aflevering precies 35 jaar geleden. Nou, eigen zeggen is het het langstlopende kinderprogramma van Nederland. Vorig jaar won het programma nog de Gouden Stuiver... voor het beste kinderprogramma. Dan de wereld rijdt door. Terug naar 25 november van vorig jaar. Ik heb het niet meteen over onfatsoenlijk. Want dat moet u ook zeker niet worden. Maar ik heb het lol hebben in dat spel. Ja. Waar een beetje vuiligheid aan kleedt. Ja. Een muis. U zag een muis lopen. Nou, het gebeurde tijdens het interview dat Matthijs van Nieuwkerk had... met PvdA-leider Job Cohen. Sommigen twijfelden of de vrouw die in het publiek zat... en uh, die een koptelefoon om haar nek droeg, wel echt een muis zag. Nou, die mensen zouden nou wel eens gelijk kunnen krijgen... want dat muisje krijgt dus inderdaad een staartje. Wat blijkt, deze mevrouw noemt zichzelf Earphone Girl... maar heet eigenlijk Eline Heinen... en heeft een castingtape gestuurd naar Net5 om daar presentator te worden... Oh ja, en op internet heeft ze een eigen site waar te lezen is dat ze actrice, presentatrice en model is. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan, oud-Veienoorden. Koen Molijn is afgelopen nacht op 73-jarige leeftijd overleden net ook uitgebreid in het nieuws. Groot verlies natuurlijk voor Veienoord en voor Rotterdam. En hoe gaan de Rotterdamse media daarmee om? Aan de telefoon Marcia Tap, die is eindredacteur van Radio en TV Rijnmond. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, goedemiddag. En Christian Rusink, hoofdredacteur van het AD. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, AD is natuurlijk een landelijke krant, uh, maar toch eigenlijk nog wel met een enorm Rotterdams hart. Hè? Ja, we hebben ook een Rotterdamse editie, het Rotterdamse dagblad. Ja, en jullie komen met een speciale Koen Moulijn editie Ja, wij komen morgen met een speciale bijlage als eerbetoon, 16 pagina's. Met mooie, mooie verhalen, met, met prachtige foto's over, over Koen Moulijn. Um, hij, uh, uh, hij was uh, ziek, want we wisten dat hij rond de jaarwisseling was getroffen hè, door dat uh, herseninfarct. Wat gebeurt er dan bij jullie op de redactie? Nou, bij ons uh, kwam, het, uh, kwam het nieuws binnen. En toen uh, werd er meteen nagedacht van uh, zorg dat het, als het om een ongunstig tijd zit voor de krant uh, het overlijden gebeurt, dan moeten we in ieder geval zorgen dat we verhalen klaar hebben staan. Maar dat hadden we gisteravond uh, hadden we een verhaal klaarstaan. Dat hebben we. Voor de middageditie in Rotterdam en Den Haag, want we brengen ook nog middagedities uit, hebben we dat uh, uh, zojuist uh, verstuurd. Uh, dus dat is helemaal actueel. En voor de krant van morgen zijn we alweer bezig uh, om nieuwe verhalen te produceren. Ja. Marcia, hoe ging dat bij jullie? Nou ja, wij hoorden natuurlijk ook op 1 januari dat, dat het niet goed ging met Koen Moulijn. En vanaf dat moment zijn hier ook mensen bezig geweest met, met ons eigen archief uh, te, te bekijken om daar de... De interviews met Cummolijn, de, de mooie beelden, de gesprekken uh, klaar te zetten en, en uiteraard ook de falen te schrijven. Zodat, uh, zodat we goed voorbereid waren. En dat waren we volgens mij ook wel. Dus toen vanmorgen het uh, trieste nieuws kwam dat Cummolijn uh, uh, inderdaad was overleden. Hebben we uh, direct onze programmeringen, zowel op radio als tv, uh, overboord gegooid. En zijn we helemaal in het teken van het overlijden van Cummolijn uh, gaan uitzenden. En wat betekent dat dan ook? Ook muziek bijvoorbeeld? Uh, dat soort dingen? Nou, de muziek wordt ook wel wat aangepakt. Past, maar we hebben bijvoorbeeld ook een, uh, een extra televisie-uitzending gemaakt vanmorgen om tien uur. Normaal gesproken hebben wij om vijf uur een uh, live nieuwsuitzending die de carousel ingaat, zoals uh, bij zoveel regionale omroepen. We hebben om tien uur een extra uitzending gemaakt met, uh, met daarin bijvoorbeeld uh, Henk Schouten was onze gast. Dus, uh, een voetballer ook van, uh, van Feyenoord die in de glorietijd uh, samen met Koemelijn heeft gespeeld. Persoonlijke vriend ook. Het is een heel mooi gesprek uh, geweest. Uiteraard hadden we live verbindingen met onze verslaggevers die uh, bij het standbeeld van Koemelijn... Uh, uh, staan ja. uh, Voor de Kuip, waar het al heel druk wordt, waar bloemen gelegd worden. Uh, bij de winkel van Koemelijn, hij had een dames en heren, herenmoderzaak uh, in Rotterdam-Zuid. Ja. Die is gewoon open vandaag. Uh, nou, bij de Kuip zelf, om um, de reacties van, van Feyenoord en van, van, van oude, ja. oude vrienden van hem uh, te horen. En zo gaat het op de radio eigenlijk ja. ook de hele dag door. RTV Raymond helemaal in het teken van Koemelijn. Christian Ruzik, nog even. Uh, wordt er veel gereageerd ook uh, op, de, op, de, op de pagina's? Ja, er wordt, er wordt veel gereageerd. We hebben het ook op onze site, uh, op onze site ad.nl staan. En uh, dit, dit, dit is een man die uh, voor alle Feyenoorders als de grootste werd gezien. Hè? Groter dan Willem van Hanegem, die voor uh, niet-Feyenoorders waarschijnlijk de grootste Feyenoorder is. Maar mensen die, die Feyenoord aanhangen, die, die, die, die zeggen toch allemaal, Koen is de, is de grootste. En, uh, en, dat is, uh, en dat maakt hem ook zo bijzonder. Hij is nooit, uh, nooit weggegaan uit Rotterdam. is altijd bij deze club gebleven. En uh, ja, dat, dat, dat, is, dat is nu ondenkbaar, maar dat was in die tijd uh, bestond dat nog geen clubvoetballers. Ja, ja. En, en boven alles vooral een aardig mens, geloof ik, hè? Absoluut, absoluut. Ja. Heel warm mens. En, uh, en hij wordt door een van onze schrijvers ook gekarakteriseerd als de ultieme Rotterdammer. Kijk aan. Uh, Christian Ruzink en Marcia Tap uh, van AD en RTV Rijnmond. Dank voor jullie uitleg over het overlijden van Koen Molijn. ging het... en uh, allerlei speciale edities dus en speciale uitzendingen daar in Rotterdam. Wij gaan naar, uh, naar hier, naar Hilversum, uh, want hij zit hier bij me. Ramon Beuk, welkom. Dank u wel. Uh, ben ik van huis gegaan of juist thuis gekomen? Dat is zo'n vraag, uh, dat vroeg hij zich af. Uh, uh, NCV-presentator, hij is uh, tv-kok, ondernemer ook, Ramon Beuk. En hij vroeg zich dan af toen hij onlangs terugging naar zijn geboorteland Suriname. Het land waar hij bijna dertig jaar niet was geweest. En het antwoord op die vraag uh, van net is uh, vanaf vanavond acht weken lang te volgen. In het nieuwe programma, terug naar mijn rotti, zeggen wij. Rotti, Is goed. dat goed? Ja, dat is goed. Goed, okay. <laughs> goed. Vooral geen roti zeggen, want dat is de, de grootste fout die je Oké, okay, roti. Rotti, heel kort, roti. Ja. Even die vraag, hè. ben je daar intussen zelf uit wat, wat het nou was? Thuiskomen of weggaan? Het was, uh, het was uh, thuiskomen, zeker. Het was uh, zo dat ik van huis ging en uh, ontdekte dat ik in Suriname nog een, uh, een stukje thuis had. En daar, uh, daar kom je... Achter als je daar een paar dagen bent, dan merk je dat het surinames gevoel nog in je zit en ja. dat je met die mensen iets deelt wat een ander die daar niet vandaan komt. Niet het is grappig is te hebben. zien, want ik heb die uitzending van vanavond heb, heb ik al even mogen zien. Okay. En, en dan zie je jou uit het vliegtuig stappen en je, je, je zegt: Je bent Je, je hebt een heel brede smile gelijk, mm -hmm. en uh, je zegt ook de geur en alles, het, het, het is gelijk terug. Ja, het zijn van die herkenbare dingen. Hè. Sommige, niet alles is echt uh, te omschrijven. En geur is zoiets van... dat vergeet je nooit. Geur is een van de dingen die, ja, weet je, als, als je een keer een gerecht geroken hebt... of een plek geroken hebt en je komt daar terug, dan herken je die geur. En ja, ik ben sowieso iemand die uh, erg met het begrip geur bezig is. En uh, dus ik kom daar en ik ruik weer dat wat ik 28 jaar geleden rook toen ik daar voor het laatst was. En dat is, ja, dat is een geur die daar in Suriname hangt als je uit het vliegtuig stapt. Ja. Is, uh, wat, is... wat was nou het eerste idee voor dit programma? Was het ook, want bedoel, ja, we kennen jou vooral als tv-kok ook. En uh, was het de bedoeling om aan de hand van, van koken dan uh, dat land te laten zien aan ons? Ja, dat was uh, het, het eerste idee. Het, het, ik ben begonnen met het, uh, uh, het schrijven van een boek. Tenminste, dat was het idee, ik ga een boek schrijven over Suriname. Nou, toen ik daar met het plan bezig was om, dat, uh, om, om na te denken over hoe gaat dat boek er dan uitzien. Toen kwamen we er eigenlijk achter van uh, ja, dit kan ook hele mooie televisie worden. Uh, al kokend, uh, reizend door Suriname met de mensen, met de plaatselijke volking koken kun je heel veel verhalen uit ze krijgen. Nou, dat, dat was een beetje het idee. Uh, uiteindelijk zijn we daar naartoe gegaan en bleek gewoon van... ja, er is zoveel meer te doen dan alleen maar koken in Suriname. Uh, dat die ontmoetingen met die mensen, die, uh, dat, dat, dat delen van die ervaringen... dat het veel boeiender is dan alleen maar het eten koken laten zien. Want eten koken, ja, natuurlijk is dat boeiend voor veel mensen, maar eh, het, het houdt toch al dan, dan al op bij de mensen die niet geïnteresseerd zijn in de Surinaamse keuken. en zo, zeg maar, weet je? Dus eh, ik, ik kook nog steeds in dat programma, maar eh, er wordt veel voor me gekookt. En het gaat vooral over eten, want Suriname natuurlijk een land is waar behalve het, eh, eh, eh, het gewoon genieten op straat en met elkaar samen zijn, eten gewoon zo'n belangrijk mm. onderdeel is van het leven daar. Dus dat je ook heel veel eten gaat zien. Um, ik, ik heb het dus bekeken en ik, ik dacht van, het is eigenlijk een combi tussen reisprogramma, want je ziet heel heel veel mooie dingen van Suriname. Mm -hmm. uh, het is een koopprogramma voor een deel, want je, je ziet jou ook druk in de weer in die eerste aflevering al en dat gaat dus meer gebeuren. Nou, Ja, weet je, ik wil het een beetje nuanceren, want het is kijk ja, een koopprogramma verwachten mensen natuurlijk van dat ik uitleg ga geven aan uh, ja. datgene wat ik aan het doen ben. En ja. dan, dan is het een koopprogramma, als je vanuit nou, doet, er zoveel gaat ja, bij. Is, dat, dat gebeurt dus helemaal niet. De, in het de recepten worden er niet bijgegeven? Nee, Nee, ik, ik, ik, ik, ik maak geen, ik, het is geen receptenprogramma. Ja. dus je ziet mij wel een je eten koken en met die mensen genieten ja. daarvan. Dus dat dus wat, dat is, okay. ja. en, en het is ook nog een beetje spoorloos. Want jij, jij bent ook nog een soort van op zoek ja. naar familie. En, ja. en, laten we even luisteren naar een fragment. Want jouw vader die is teruggegaan uiteindelijk teruggegaan naar Suriname toen jij vier was, dacht ik. Hè? Mm, nou, iets later, toen okay. hij acht, ja, acht was. Ja. Maar goed, hij is, hij is daar naartoe gegaan en is daar ook overleden. En jij bezoekt het graf van je vader. Even luisteren. Is het Nee, die raadde het uh, schoon Zij ligt hier, maar, maar ze hebben ja, geen... Maar je hebt ook geen, uh, geen naam, bordje meer. Ja, dat is raar. Dat is gek. Geen uh, mooi gepolijste uh, steen met de namen uh, en dat soort dingen erop. Maar gewoon een plekje waar, met een, een klein houten omheen. En dat is dan uh, de plek waar je uh, vader ligt. En dat vind ik uh, persoonlijk iets te weinig uh, respect uitstralen... voor iemand die uh, toch zo uh, hard gewerkt heeft in zijn leven... en goede dingen gedaan heeft. Die verdient iets beter. Ja, hoe was dat? Nou ja, dat was wel uh, een soort van shocking eigenlijk om uh, te zien hoe uh, hoe hij daar dus de bijlag en uh, de manier waarop waarop waarop hij dan herdacht werd, zeg maar. Weet je, dus als je daar komt, dan verwacht je eigenlijk een inderdaad gewoon iets moois aan te treffen, iets waar je trots op kunt zijn. En dat had ik uh, niet toen ik daar aankwam. En uh, ja, dan dan dan ben je een beetje teleurgesteld in de mensen daar. En, uh, Um, dan wil je daar wat aan doen. Het liefst zou je ze door elkaar willen schudden. Van jongens, hoe, wat, wat is dit? We dachten dat het mooi zou zijn? En uiteindelijk um, um, praat je erover en kom je toch wel tot de conclusie... dat, daar, um, ja, dat het ook wel met geldgebrek te maken heeft en mm. dat soort dingen. Maar goed, uh, hoe het went of verkeerd, het had niet zo mogen uh, zijn. Ja. Dus ik um, ja, besluit daar wel wat aan te doen. J Jij gaat daar zorgen dat daar een mooie steen komt te liggen? Uiteindelijk... Ja. Uh, uh, verklap ik dat daar mooi zijn op komt? Ja. Oké, okay, okay. um, uh, nog iets anders is. We, we zien jou daar rond. We zien jou op een markt rondlopen. En uh, uh, hoe, re hoe reageren die Surinamers op jou? Want bedoel, je ziet er inderdaad uit, natuurlijk, als een Suriname. Maar Wil eigenlijk, eigenlijk ben je het voor hun misschien wel niet? Nou ja, goed. Op het moment dat ze dus met je in gesprek raken. Dan merken ze natuurlijk dat ze met iemand praten die uh, uh, eigenlijk gewoon voor is of hè, die, wat niet meer een tsunami is. Maar goed, wat ik al zeg, uh, het, het, het stukje tsunami zit nog wel ergens in mij. En als ik daar een paar dagen ben, dan spreek ik de taal weer, uh, weer lekker. Ik versta het natuurlijk nog wel. Al die jaren ben ik het nooit vergeten. Maar goed, ik ben in Sijs opgegroeid en daar heb ik eigenlijk helemaal niet uh, met veel tsunamis om me heen geleefd. Dus ik, ik, ik ben dat uh, eigenlijk het, het, het spreken en het leven op zijn tsunamis. Dat heb ik gewoon de afgelopen jaren gewoon niet gehad. Mm. En als ik daar dan weer ben, dan merk je van het is er heel erg snel weer. Dus op het moment dat je daar dan over die markt loopt en die mensen beginnen je aan te spreken. En ook je, op de politieke je, situatie hè? Dan komt er iets. Ja, dan Waarom bouwden ze niet naar Nederland? <laughs> je klapt wel alles. Hè? <laughs> ja, nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn dingen. Ja, goed. Daar wil je uh, het liever dan met die mensen niet over hebben. Dat is mijn ding ook helemaal niet om naar, daar dan inhoudelijk uh, op, op, op in te gaan. Maar het was uh, vooral, uh, vooral heel leuk om te zien... hoe uh, zoveel verschillende bewoningsgroepen die er in Suriname zijn... hoe die allemaal op hun eigen manier omgaan uh, met de situatie in Suriname. Zeg maar. En hoe zij uh, op hun eigen manier leven als... Ja, als hoe ze zijn, zeg maar. En dat is wel heel mooi om dat te zien, hoor. Mm. Het, is, het is dus, laten we zeggen, voor ons mooi inkijkje... ook in, in dat land Suriname... waar we eigenlijk allemaal heel veel mee hebben... omdat het eigenlijk zo dichtbij ligt voor het gevoel. En, en er natuurlijk heel veel Surinamers ook hier in Nederland uh, leven. Even nog naar jou persoonlijk, hè? Want je, je probeerde net ook heel duidelijk te maken... van ja, dat tv-kok, ja, dat, dat heb ik gedaan. Uh, maar ik ben nu veel meer dan dat. Is dit ook een eerste aanzet daartoe? Nou, nee, maar dat, ik, ik wil... Nou, dat veel meer zijn dan dat, dat, dat, dat is het niet. Dat is niet, niet wat ik wil zeggen... Dus alleen zo van je krijgt natuurlijk wel een gestempeltje van dat je iets bent. En ik ben nooit tv-kok geweest. Ik heb wel eens tv op tv gekookt. Dat is wat mm -hmm. anders. Maar mijn basis is niet dat ik tv-kok ben. En dat is dan natuurlijk wel de stempel die mensen uh, je geven. En uh, ik doe in mijn dagelijks leven uh, heb ik uh, bedrijven en ben ik ondernemer. En doe ik uh, heel veel andere dingen. En zo nu en dan maak ik eens, eens tv. Dus uh, als er in een interview staat van ik wil geen tv-kok zijn. Dan is dat overtrokken. Dan is, wil ik meer zeggen van ik, uh, ik ben niet... Van in basis tv-kok. En ik kan van alles doen wat ik wil. Ja. Dat is een beetje ja. wat ik daarmee wil zeggen. In ieder geval nu acht weken een mooi programma maken. En, en, um, even terug naar die beginvraag. Wat, wat, wat, wat, is, wat beklijft er uiteindelijk na, die, na dat bezoek weer aan Suriname voor jou zelf? Nou, dan sta je bij stil dat je ergens heel lang niet geweest bent. En het besef is er dan dat je best wel eens eerder terug had uh, moeten... Uh, gaan eigenlijk, of kunnen gaan ook. Maar goed, ik ben nu geweest en uh, wat overblijft is het gevoel van, ja, ik heb nog een, een groot stuk van mezelf daar. En ik heb nu ook wel een reden om terug te gaan naar Suriname, omdat ik veel mensen heb leren kennen en erachter ben dat uh, ik nog een hele verwarme familie in, in Suriname heb, die ik dus hè, door de jaren niet zo gekend heb. En uh, ja, ik, ik voel wel erg dat ik uh, daar nog wel weer zou willen wonen, of in ieder geval een huis zou willen hebben waar ik een paar keer per jaar naartoe zou willen, omdat ik het gewoon heel mooi lekker een warm land vindt om te zijn. Ja. Nou, het is allemaal te zien, deze ontdekkingstocht uh, vanaf vanavond op, uh, op Nederland 2, vijf voor half acht. Uh, terug naar mijn Rotti. Zo is het. Ramon Weuk, dankjewel. En succes met alles wat je doet. Dankjewel. Zeggen we dan altijd. Um, zometeen na uh, half 1 is er het uh, mediaforum. Dat doen we vandaag met uh, Kees Schaapman en Paul Reumer. Maar eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Er is op dit moment veel bewolking aanwezig, maar in het westen en midden van het land breekt nu even de zon door. En later kan ook het oosten even genieten van een opklaring. Er staat een stevige wind langs de noordwestkust en windkracht 5 of 6. En de temperatuur ligt vanmiddag tussen 0 graden in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten. Vanavond en vannacht is er vooral langs de westkust veel bewolking aanwezig. In het binnenland zijn er opklaringen en dan kolt het af tot min 5 graden. Langs de westkust wordt het 0 graden. Morgen raakt het weer even bewolkt, maar in de middag breekt in het zuiden weer de zon door. En er blijft morgen een stevige zuidwestenwind staan bij maxima tussen 0 en plus 3 graden. Morgenavond komt er dan vanuit het zuidwesten de eerste dooiaanval. Er valt eerst winterse neerslag, maar in het zuiden en westen gaat het snel over in regen. Na donderdag is het met 2 tot 5 graden al een stuk zachter, maar er is nog wel kans op nachtvorst. Pas na vrijdag zet het dooi goed door en in het weekend is het echt opvallend zacht, maar wel wisselvallig. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Paul Reumer, voormalig directeur programmering bij Endemol International. En Kees Schaapman, freelance journalist, voormalig hoofdredacteur VPRO Radio. Welkom allebei. We moeten het wel eens even over Koemelijn hebben. Uh, overleden dus, de dribbelkoning. Uh, heb, heb je hem ooit ontmoet misschien, Kees? Volk ik van ik heb hem nooit ontmoet. En mijn, mijn, als, als jongetje was mijn voetbaltalent ongeveer te vergelijken met dat van Pieter van der Hogeband. Maar <laughs> Koemolijn, die wilde altijd zijn met straatvoetbal in, in, uh, toen ik jong was. Oh, dat is ja, ja. Heb je die beweging van hem ook wel eens nagedaan? Ja, maar niet met veel succes. <laughs> nee. Hoe is dat, Paul, bij jou? Ja, ik ken hem ook alleen vanuit de media en de verhalen. En ik heb vanochtend nog even op internet gekeken naar die passeerbeweging. En die is inderdaad echt formidabel. Je staat gewoon in je hemd als, als verdediger. Maar de man is natuurlijk een legende. Wie kent hem niet? Ja, en dit is nog zo'n voetballer uit de tijd dat voetbal nog niet zo'n mediacircus was. Ja. Ja, de, de, de, uh, dat is grappig. Hij is een van de, van de grote, hè? Uh, net zoals Van Hanegem, Kruijf, uh, Jansen... Uh, maar nooit rijk geworden aan het voetbal. En toch was het een commerciële man, want ik uh, hoor dat hij in 1961 al zijn kledingwinkel opende... terwijl hij nog actieve voetballer was. Ja, ja. En uh, dat is natuurlijk toch wel commercieel uh, inzit en getuigt ook van Blik op de Toekomst. Ja, ja. Maar het zijn rijk en zuur geweest natuurlijk, die, die, die voetballers met grote namen... Die, die, die ook idolen waren in hun tijd... Ja. En die eindigde met een sigarenwinkeltje. Ja, van sportvisszaakje heel vaak. En ik zat en, te denken. En toen opeens die overgang naar de, de, ja, naar uh, miljoenen-saleis. Uh, en, en ik dacht, hoe, waar, waar, waar, hoe komt dat nou? En uiteindelijk, natuurlijk, komt het door de televisierechten. Want er werd pas geld verdiend uh, met voetbal toen de televisierechten geld waard werden. Toen er commerciële zenders waren en daar marktwaarde ontstond. En pas toen uh, konden voetballers echt wat gaan dat, uh, verdienen. Ik ook hoe het in Nederland zo lang geduurd heeft. Het cliché over Heijnen, dat alles hier 50 jaar later gebeurt. Ja. Maar en commerciële televisie. En betaald voetbal zijn in Nederland veel later ingevoerd. Ja, dat, dat klopt. Ja, en wat bijzonder te zien is natuurlijk, Ik bedoel, het was een, een, een icoon voor Feyenoord, maar ook een, een echte Rotterdammer. Ik bedoel, altijd ook in die ja. stad blijven wonen, voor, voor die club gespeeld. Dat was wel een klein nadeel natuurlijk, maar verder toch een nieuw. zeg jij als Amsterdammer, wou je zeggen. <laughs> ja, ja, oké. Okay. Goed raad Het AD ja. komt met een speciale herinneringsbijlage morgen. Ja. Ja, Rotterdamse krant, dus dat is, dat is logisch. De, de man is een icoon, uh, een icoon in Nederland, maar zeker een icoon in Rotterdam. Hè, met zijn eigen standbeeld en uh, uh, het is een grootheid. Dus ik denk dat hij dat ook erg verdient. Dat vind ik een mooi gebaar van het AD. Ja, goed. Koen Molijn dus. Uh, dan naar uh, een uh, programma waar ook veel over te doen is op het moment. is Met het Oog op Morgen. Want morgen is een speciale uitzending ter ere van het 35-jarige jubileum. Um, luister je vaak naar het oog, Paul? Ja, zeker. Ik, ik heb uh, alleen maar romantische gevoelens bij het oog. Want ik herinner mij als uh, uh, schoolgaand jongetje, 15, 16, 17... dat ik elke avond tussen 11 en 12 in slaap viel... licht uit, wekkerradio aan, met het oog op morgen. Dat heeft zo'n warm gevoel uh, bij mij, uh, wekt dat op. En ik kan me nog herinneren toen in april ze de geweldige grap hadden bedacht... te zeggen, we gaan de tune veranderen, dat ik echt boos werd. Dat ik, ik wou zelfs gaan bellen of ze gek geworden waren. Goedenacht, vrienden. Uh, ja, en dat geeft aan hoe... hoe, hoe diep dat toch zit. Ja. Je, je ziet ook hoe moeilijk het is. Want je kan niet, natuurlijk niet zeggen... Uh, alle programma's zouden dat zo moeten doen. Of die moeten... met het oog op morgen is ook in de loop der tijd veranderd. Maar sommige dingen zijn heel consistent aan het format... Nou, vastgehouden, maar het is wel tegen de stroom in. Altijd. En omdat het zoveel succes heeft, blijft het bestaan. Maar ik, dit soort, ja. Als je zoiets opnieuw zou willen proberen, zo'n programma introduceren, moet het langs zoveel schijven heen waar wordt gekeken of het wel mainstream is, of het wel genoeg luisteraars ja. trekt, of het wel of de interviews niet langer dan drie minuten duren. Dat je het, dat... ja, maar toen ze het oog maakten, dacht niemand van, nee. dag, Kees Buurman niet, ik ga nu een programma maken wat 35 jaar duurt. Hè. Je maakt gewoon een programma, ja. een goed programma. Het dat, zit op de perfecte, en tijd, ja. perfecte tijd. En dan, dan, dan, dan gaat het lukken. Ik las in de krant van dat ze zeiden, het is een typisch personality show. Maar daar ben ik het zo niet mee eens. Want het is juist een typische format show. Het feit dat er nu zestig uh, verschillende presentatoren zijn geweest en het programma sterk blijft bewijst dus dat het niet de presentatoren is die het programma sterk maakt. Natuurlijk moeten die heel goed zijn dat zijn ze ook. Maar het is het format wat het programma zo sterk ja. maakt. Maar Kees jij zegt eigenlijk van uh, stel dat je morgen een soort oog op morgen zou willen doen met alle omroep politiek mm -hmm. van dien dan zou dat nooit meer lukken. Nee, nooit meer. Laat ik even de overdrijving hanteren als, als stijlmiddel hier. Ik denk dat het heel veel moeilijker is om, om, om eh, iets te introduceren... wat aan zogenaamde vast, vaste radiowetten hmm. eh, eh, niet voldoet. Die, die, omdat alles zo, zo eh, bekeken wordt op stemmen mensen hierop af. Dus je, je, maakt, je herhaalt eigenlijk altijd wat je ja. doet. En iets nieuws verzinnen. Ik vind altijd het voorbeeld wat, wat wij, wij vroeger deden... Ja. Wat, wat ik lang en, en uh, wat we nu uh, nog doen, trouwens de, uh, bij de VPRO hadden we marathon-interviews. Ja. Nou, de, de algemene wijsheid is een live interview op radio mag niet langer dan zes minuten en dat is al eigenlijk twee keer te lang duren. We staan drie uur. Ja. En we hadden drie uur ja. uh, uh, uh, live interview en daar, ja. daar trokken we niet minder luisteraars mee ja. dan met welke actualiteitenprogramma maar dan ook. Dus, en dat soort tegendraadse dingen, tegen een stroom in, tegen... Uh, uh, het lijkt me heel moeilijk om die nog binnen te krijgen. Nou, binnen te... Nou, voorlopig bestaat het gewoon 35 jaar. Morgen trouwens in lunch Clary Porlac, uh, die tegenwoordig ook daar presenteert. En Marion van der Wouw, al een hele tijd de eindredacteur. Die komen over 35 jaar uh, met het oog op morgen praten. We hoorden het al even aan het begin van de uitzending. Bernhard die zat uh, weer eens een keer in Nieuwsuur gisteravond... naar aanleiding van zijn nieuwjaarspeech. Uh, het is bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. Op de eerste maandag in januari. Sowieso worden we overspoeld ja. met al die toespraken. Uh, Kees, ga maar er echt je dood aan, hè, geloof ik. Nou, ja, het erge... Kijk, het is natuurlijk dé gelegenheid voor politici, politiekommissaris... noem maar op, om te spinnen. Hè? Om dat neer te zetten, wat zij kwijt willen. En dat vind ik op zichzelf hun... hun, hun goed recht. En dit is een perfecte tijd daarvoor, want het is een nieuwslieve tijd. Iedereen is op vakantie, er gebeurt niet zo heel veel. Je ja. ziet het in de kranten, die zijn op zoek naar nieuws. Maar dus, de media doen daar mee dus? De media doen daar volop aan, aan mee. En, en um, ik, ik, ik, ik erg me niet aan, aan één keer. En soms hebben mensen ook wel degelijk wat te vertellen. Maar aan het gegeven dat we al in een land wonen waar je viermaal maal meer voorlichters en pr functionarissen dan journalisten hebt. Uh, uh, uh, ja. Dat dan ook nog eens journalisten... Uh, ja, maar het is het, een ritueel van ja, het is, het, is traditie, het is traditie. Hè? Uh, er zijn van die vaste momenten dat je altijd hetzelfde soort nieuws hebt. Hè? In de zomer heb je bij de telegraaf per definitie altijd een dierenplaag. Oh, het ja. zijn de killerbees de killer uit <laughs> Afrika of er is een, een puma ontsnapt. Er zijn van die. En, het, met, en met oud en nieuw krijg je dit. Ja, en met de derde... <laughs> <Ja>, oud <auto, laughs> auto, uh, en nieuw En allochtone halsbandparkieten die autochtone mussen bedreigen. En dit is zo'n traditie. En ik vind het eigenlijk wel mooi. En het is ook wel, wel een goed idee dat zo'n zo uh, politieman. Uh, Eén keer per jaar een momentje voor zichzelf heeft waarin je eventjes een belangrijk cijfer kan ja, zeggen. Maar... En die cijfers die zeggen natuurlijk helemaal niks. Want je zal een jullie zijn die er net doodgeschoten is. Nou, gefeliciteerd dat, dat er minder overvallen zijn. Maar die ene was net echt eentje te veel. Ja. Nee, ja, maar de... ik, ik, ik ben dit op zich wel met je eens. Maar wat, wat mij irriteert is dat de, de, de, de, de openingen die gegeven worden. om je eigen nieuws in te steken in de journalistie. Ja. steeds groter worden. Nou, en Daar wordt ik gebruik van gemaakt. Ja. We hadden gisteren Peter van der Maat. Die heeft jarenlang bij de, bij de politie Amsterdam gewerkt. als, als uh, chef communicaties. Zeg maar. en die, die schreef mee aan die speeches. En die zei, ja, wij, wij stopten daar af en toe natuurlijk dingen in om om maar publiciteit te geven. Ik, ik, ik heb toevallig net die uh, Memoires van Tony Blair gelezen... waarin hij voortdurend zegt, we spinnen helemaal niet. Het is wel een redelijk overtuigend boek. Maar ja. ondertussen vertelt hij voortdurend hoe ze spinnen... Ja. dat hij nu echt iets belangrijks moet vertellen... en daar die gelegenheid voor aangrijpt. En die, uh, maar uh, feitelijk kan je dat dus eigenlijk de journalistiek zelf verwijten... Ja, dat ze daar steeds je, weer in trappen. Ja. Je mag de politicus of een hij is niet kwalijk nee. nemen... dat hij zijn boodschap kwijt wil. Um, uh, Max van Wezel, politiek commentator van Vrij Nederland, die heeft dus gezegd van uh, over die nieuwjaarspeeches. Ja, dan zijn die, die mannen, dus in ieder geval de, de politiechef, maar het geld transformeren uh, mensen. Uh, Hoten betoten, noem ik dat maar even, die zijn op dat moment heel open. En die willen blijkbaar allerlei cijfers kwijt. Terwijl als je dan in de loop van het jaar eens bij ze aanklopt, dan geven ze niet thuis. Ja, maar je, kan ja. Natuurlijk, je hebt ook maar een bepaalde moment in het jaar... dat je al die cijfers paraat hebt en bij elkaar hebt... en dat je een overzichtje hebt. Dat heb je natuurlijk niet elke, elke uh, moment van de dag. Dus dat, dat, dat uh, focust zich op één moment. Dus, en dan vind ik zo'n uh, eind van het jaar of begin van het jaar... terugkijken op het jaar ervoor is wel een heel logisch moment. En het is ook wel logisch, Kees Schaapman... want er is in deze tijd gewoon niet zoveel rond de jaarwisseling. Het is altijd een beetje... Ja, als er dan zo'n politiechef komt met, uh, met nieuwe dingen van de stad als Amsterdam... is het ook wel weer logisch dat de medio daar opduikt. Ja, maar natuurlijk. kijk, mijn, mijn punt is nogmaals... dat is niet dat, dat ik een hoofdcommissaris nieuwjaarsspeech nieuwjaarspeech Nee. Maar ik vind de tegenkracht die de journalistiek kan bieden... Ja. Om, om standpede te reageren... van is wat hij zegt echt nieuw? Kloppen die cijfers? Wat zijn er voor andere gegevens? Uh, dat zie je nu pas vaak heel lang... daar achteraan zijpelen. Ja. Omdat de journalistiek... E, e, door een heleboel ja. redenen voor een deel dat vermogen van de scherpe directe analyse e, e, a, a, a, is kwetsbaar. Precies, ik denk dat journalistiek tegenwoordig, zeker in Nederland, heel erg reactief is. Ja. He, reageren op wat er gebeurt in plaats van uh, zelf initiëren en gaan onderzoeken. En dat ja. is logisch, want daar heb je tijd en heb je geld voor nodig en dat is het is natuurlijk allemaal niet meer zoveel. En, en uh, dat is ook iets wat jij nog uh, hebt gezegd... De, de, vaak dezelfde mensen die je uh, weer tegenkomt in de media. Zeker ook in deze tijd, waarin het wat dunnetjes is... misschien met echt nieuws. Ja, de media de, de, zijn in staat om hun eigen iconen te maken. Ik noem als voorbeeld Alexander Kopping. Een, een vrij jonge jongen, een leuke vent. Bij de Wereld draait Door. Bij de Wereld draait Door is, is de internetspecialist. En uh, ja, omdat over. hij daar zit, ja. komt hij in de krant, komen de profielen... en wat de profielen zijn, komt hij weer. En zo wordt die jongen eigenlijk gelanceerd... vanwege het feit dat hij per ongeluk twee of drie keer op tv geweest is een lekker babbeltje heeft en een, en een mooie kop... en boem, je bent in één keer een icoon geworden. En binnenkort zijn eigen programma, denk ik. Nou, het leuke bij, ja. bij hem is dat hij het zelf... Heel hij had, Ja, <laughs> hij, hij het. Dat is inderdaad heel sympathiek. En ik hoop wel dat hij, dat, dat hij die kracht vasthoudt. Want als je gaat geloven in ja, die rol die je krijgt, dan wordt het een beetje eng. Ja, ja, ja. dat gebeurt een hoop. Ja. Via, via Alexander Klupp, zijn we dan nou gelijk ook even bij Facebook en, en Twitter. Want daar is ook elke dag wel wat over te doen. Uh, de, ba de bank Goldman Sachs uh, heeft een aandeel van 425 miljoen dollar genomen in Facebook. Begrijp je daar iets van, Kees Graapman? Nee. Maar de, de, de, ik bedoel, van, daar begrijp van, ik niks van. Van Facebook niet ik... of van dat. Nee, kijk, ik, ik, ik zeg nee. Je weet natuurlijk dat, dat de veronderstelling is... dat er een enorm potentieel is in dit soort de, ja. nieuwe media. Ja. En niemand weet nog precies nee. uh, hoe dat potentieel geëffectueerd kan worden. Hoe de oogst binnengehaald kan worden. Maar, maar iedereen wil er wel bij zijn op het moment dat die oogst binnengehaald wordt. En uh, wat ik dus niet begrijp... je hebt geen idee over wat voor waardes je dan hebt. Misschien is het vele malen meer waard. En misschien, je hebt ook de, de bubbel in dat tijd gehad. Ja, dat, dat, ik denk niet dat het luchthandel is, want je hebt een potentieel aan... aan nou, een... Ik, ik, denk dat, ik denk dat dit wel degelijk luchthandel is. Want uh, met, deze, met deze investering uh, denkt Goldman Sachs... dat uh, Facebook meer waard is dan Heineken en KPN samen. Voor een bedrijf, wat Facebook... wat nog nooit heeft kunnen bedenken hoe ze geld gaan verdienen. Mm. Ze moeten nog uitvinden hoe ze geld gaan verdienen. Nou, dat is pure speculatie. Het is rood-zwart in het casino. En dan met heel veel geld. En wat er dan gebeurt, net, wat, net als in de media... Goldman Sachs investeert, denken heel veel mensen... oh, dat is een grote bank, dat ja. gaan we ook ja. doen. Dus ja. het wordt een cel een prophecy. En dat is de luchtbel. Want als het Facebook niet lukt om geld te gaan verdienen, die kans is net zo groot We als wel. Dat zijn ja. zijn al die mensen hun geldkaart die hebben geïnvesteerd. Ah. En ondertussen heeft Coleman Sachs wel terugverdiend, want dat zijn hele slimme rakkers, hoor. Nee, <laughs> ja. maar je kan... Mijn punt is... Ik, ik deel je analyse, maar je weet niet of het... Ik, het is ook niet zo dat het niks waard is. Je hebt, je, je, nee, het je, heeft een potentiële waarde. Ja, het heeft maar een als potentiële ik nu waarde. een euro ja. zou moeten investeren... zou ik dat liever doen in een bedrijf... wat ja. al bewezen heeft dat geld kan verdienen. Ja. Dat in een bedrijf wat dat nog moet gaan uitvinden. Ja. Ja, ja, eh, ja, toch, dat, toch dat is... is een beetje General Motors een paar jaar geleden ook. Maar toch, want ook wel op Twitter... Uh, dat zie je er ook bij gebeuren. Hè? Dat schijnt ja. ook echt gigantisch water te zijn. Het heeft nog geen, geen cent winst gemaakt en, en al die dingen bij elkaar is precies hetzelfde... wat er in 98, 99, 2000. 2000 gebeurde. Iedereen gelooft van het moet oh Kijk kijken wat de gebruikers. Dat moet wel geld waard zijn. Iedereen zegt dat iedereen gaat het geloven, gaat investeren en ja, één of twee bedrijven zullen het ongetwijfeld waarmaken zoals Google het ook waargemaakt heeft, maar heel veel bedrijven zullen het ook niet gaan waarmaken. Maar er zijn toch wel. Het is een vraag van mij hoor, want het is maar maar er zijn toch wel wat lessen geleerd. een een een een, een, een een debakel Kees, ik, Kees, als die 30 ik, miljoen, die, die PCM in de tijd in PIM stopt. Uh, ik, ben, in... ik ben bang dat die lessen dus niet geleerd zijn. Want jij had het over de tulpenbollen. Nou, dat was een les van 300 jaar geleden. Die heeft dus ook niet gewerkt. Want hetzelfde systeem is keer op keer op keer weer gebeurd. Dus nee, ik denk niet... de, de, de hebberigheid en, en de gretigheid van de man met geld die meer geld wil hebben... zal een sterkere drijver zijn dan het leren van een les uit het verleden. Dit is wel een treurige conclusie van <laughs> deze 10 minuten. Uh, toch bedankt allebei. Paul Reumer en Kees Schaapman zijn waren vandaag de leden in het Mediaforum. Um, we gaan zo meteen de Nationale Nieuwsquiz spelen. De tweede dit jaar met uh, Matthijs ten Broeke. Die komt uit Zutphen, student journalistiek. Hoogste scoren tot nu toe 70, dus daar moet hij overheen. Maar eerst wat uh, muziek van een band die wij al een tijdje kennen. Dit is een liedje van ze uit 2008. Ze heette The Cooks en dit is Shine On. Pins holding up the things that make About your hair, you needn't care. You look beautiful all the time. Shine, shine, shine on. Yes, oh, won't you shine, shine on? You're my good things with people at the seams, but you. admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked. all of the time. Shine on and the cooks. Matthijs Den Broek is 20 jaar en komt uit Zutphen. Student journalistiek. zei ik al. Welkom, Matthijs. Ja, Waar doe wel. je dat? Uh, in Zwolle. Zwolle? Ja. Oh, dat zijn de beste. <laughs> ja. Uh, wat, wat wil je uiteindelijk in de journalistiek? Uh, wel radio en tv-kant. Niet precies wat. Radio of tv? Ja. Ja, maar wat? <laughs> ja. Uh, ik denk achter de scherm over redactie. Ja. Nee, maar ik bedoel, liever radio of liever tv? Ja, nu zeg ik radio, maar... Ja, ja dat zou ik ook zeggen als ik hier... Nee. Ja. <laughs> ja, Nee, want het valt me wel eens op. Ik spreek wel eens van die studenten van die Zoomers. Die willen allemaal dan bij de tv werken. Terwijl die radio echt veel ja. leuker is, hoor. Ja. Ja. ja. Ja. Vind ik ook. Um, goed, nou wie weet zien we je over een tijdje in het vak. Uh, nou, zou je je zijn. zou, uh, want dat zeiden de mannen net van het Media voor hem ook al, een student journalistiek die zou die quiz natuurlijk uh, op zijn Jan Boerenfluitjes moeten kunnen ja. winnen. Ja. 70 ja. punten is de te kloppen, scoren we gaan kijken of je daar in ieder geval overheen gaat. Nou. De Nationale Nieuwsquiz. Intussen loopt de spanning tussen kopten en moslims verder op. Oh. Koptische christenen gingen de straat op om te protesteren tegen hun achtergestelde positie. Koptisch-orthodoxe kerken in Nederland staan op een lijst van mogelijke doelwitten voor aanslagen. De Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding zegt dat alle koptisch-orthodoxe kerken in Nederland extra in de gaten worden gehouden. Ja, extra letheid dus bij de Nederlandse koptische-orthodoxe kerken. Vraag 1. Deze kerken horen bij het belangrijkste koptische-christelijke genootschap. In welk land is dat christelijke geloof gezeteld? Uh, Egypte. Dat is goed. In de stad Alexandrië werd dit weekend nog een aanslag gepleegd op een kerk. Daarbij kwamen toen zeker 21 mensen om het leven. Vraag 2. die aanslagen zouden gepleegd gaan worden op 6 en 7 januari. Waarom precies dan? Uh, het is een feestdag voor die, uh, voor die gemeenschap. Uh, welke feestdag? <laughs> Geen idee. <lacht> Drie koningen. <lacht> <lacht> Drie koningen. Nee, ik weet het niet. Uh, nee, dat, dat is niet goed. Het is het coptische kerstfeest dan. Het is interessant, want moslimgroeperingen... die bieden die koptische kerk in Nederland bescherming tegen mogelijke aanslagen. Dat hebben de woordvoerders van allerlei uh, Marokkaanse overleggen uh, hebben dat bekendgemaakt. Vraag 3. De agressie aan het adres uh, van de Koptische kerk ontstond in 2004... toen de kerk twee vrouwen onder druk zette. Er circuleert dan ook in Koptische kringen een oproep... die volgens hen van de terreurgroep Al-Qaeda afkomstig is. Al-Qaeda eist daarin de vrijlating van die twee vrouwen... die sinds 2004 op een geheime plaats zitten. De vrouwen waren onder druk gezet door de Koptische kerk... omdat ze wat wilden doen. een aanslag plegen, denk ik. Nee, dat is niet goed. Zei. Ze wilden overstappen naar de islam... Uh, de terreurbeweging juicht de aanslag in Egypte dan ook uh, toe. Al-Qaeda dreigt de, de nijl te vullen met bloed van christenen. In het bericht zou staan vanwege hen beiden hebben wij al honderden gedood... en de rest zal snel volgen. Dus die twee vrouwen zijn eigenlijk de hele aanleiding voor, uh, voor uh, alle gedoe. We gaan naar een fragment, dat is vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En ik zeg er even bij, het is een kort fragmentje, dus goed luisteren. Wij moeten, wij, wij moeten altijd strijden om het uh, kampioenschap. En ik denk dat we daar het materiaal voor hebben... Volgens mij is het Frank de Boer. Of Edwin Evers. Dat zou ook nog kunnen. Nee, het is inderdaad Frank de Boer. Hij heeft gisteren een contract getekend dat hem tot 2014 als hoofdtrainer aan Ajax bindt. Vraag 5. De eerste competitiewedstrijd van Ajax is een inhaalwedstrijd tegen Feyenoord op 19 januari. Die club, Feyenoord dus, rouwt momenteel vanwege het overlijden van hun grootste speler ooit, Koen Moulijn. En diezelfde Koen Moulijn zou morgen tijdens de speciale wedstrijd Feyenoord-Sparta een prijs uitreiken. Met het uitreiken van die prijs wordt een jarenlange traditie in ere hersteld. Wat is de naam van deze prijs? Poeh, daar kom ik zo gewoon niet op. Ik, weet, ik heb het wel gehoord, maar ik weet het niet. Het is de zilveren bal. Beide clubs hebben trouwens besloten om dat duel gewoon door te laten gaan. Voorafgaand aan het duel zal een minuut stil te worden gehouden. De ploeg van Mario Been Feyenoord dus zal bovendien met rouwbanden spelen. Dan de laatste vraag. Maximaal vier punten. Die kan je ook nog wel gebruiken. Aanwijzingen mm -hmm. over een onderwerp uit het nieuws. En wij vragen natuurlijk, wat bedoelen we hier? Dus een onderwerp. Als je het antwoord denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Hier zijn de aanwijzingen. 4. Wij wisten op 11 juli al wat iedereen nu weet. 3. Elk van mij heeft twee hologrammen geprogrammeerd met frequenties. 2. Westie Snijder zorgde ervoor dat bijna stop. het hele team er één droeg. Uh, dat is het uh, het bandje. Het, uh... Hoe heet het bandje? Uh... God, zomaar zo. Bandje, jury. Vind we dat goed? De jury knikt van ja. Vind je het bandje genoeg? Maar nou, ik vind dat het <laughs> jury wel erg schappelijk is. Zo. Het is het power balansbandje. Ja, daar ging het over. Uh, 11 juli, ja, wisten we al dat hij niet werkte. Want uh, Rob had hem er gewoon in moeten leggen <laughs> natuurlijk. We waren gewoon wereldkampioen geworden. En die had ook zo'n bandje om volgens mij. Uh, Wesley Sneijder was een belangrijke ambassadeur van het Power Balance bandje. En uh, nou ja, de fabrikant heeft nu toegegeven dat het ding toch echt niet werkt. Uh, dus uh, eigenlijk wisten we dat ook al wel met z'n allen. <laughs> uh, dan komen we weer op factor 4. Daarmee spelen we dan zometeen de nieuwsquiz.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 Uh, het is een gezondheidsrisicotest uh, opgezet door een aantal artsen in Den Haag. Uh, daarmee kunt u dus een vragenlijst op internet invullen... en inschatten of uw gezondheid nu of in de toekomst gevaar loopt. Nou, Daar is ook uh, wel kritiek op, want zorgt dit niet voor onnodige paniek. Vandaar de stelling, de medische zelftest op internet maakt mensen nodeloos ongerust. Met het staan we eens of oneens, sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen naar nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En twitteren naar hetstand.nl. Dan zijn we terug bij Matthijs ten Broeke... die meedoet aan deel 2 van de Nationale Nieuwsquiz. Uh, we hadden net uh, factor 4. Ik dacht, 18 vragen goed hè, uit mijn hoofd uh, moesten we dan uh, hebben... om in ieder geval over die 70 punten heen te komen. Uh, ja, 18. Dat is, dat is goed. Dat is een behoorlijke opgave. Maar ja. we, we gaan het toch gewoon proberen. Ja. Je krijgt 90 seconden de tijd. Veel vragen. Ik probeer ze zo goed mogelijk te stellen. En jij geeft ze zo, zo goed mogelijk antwoord. Lukt het niet, zeg je pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Zuid-Amerikaanse stad hebben drie dieven in de nieuwjaarsnacht op spectaculaire wijze een bank beroofd? Pas. Buenos Aires, hoe heet de supermarkketen die de omzet in 2010 heeft weten Jimbo. te verdubbelen? Is goed. Bij welke plaats is gisteren een trein stilgezet... vanwege een verdacht pakketje dat het toch niet bleek Panneval. te zijn? Is goed. De werkgelegenheid in welk land heeft in 2010 een nieuw recordniveau bereikt? Uh, Duitsland. Dat is goed. Waar gaat Aron Winter aan de slag als voetbaltrainer en technisch directeur? Uh, Ajax. Nee, bij Toronto. Het Genootschap Onze Taal zoekt een alternatief voor welk ezelsbruggetje? Pas. Dinkvlof Bips. Wat is de naam van de iets te zware Amsterdamse volkszanger die 25 jaar in het vak zit? Uh, Frans-Duits. Nee, Peter Beense. Welk land weerspreekt alle kritiek die het land heeft gekregen na aanleiding van de nieuwe mediawet? Pas. Hongarije. Hoe heet de wielrenner die Rabobank de eerste overwinning van 2011 bezorgde? Pas. Michael Matthews. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn na de duizenden dode vogels... nu ook honderdduizenden van wat voor dode dieren gevonden? Koeien. Nee, vissen. Ja. Welke film is de best bekeken Nederlandse film van 2010? Eh, uh, weet ik niet. Dat is die New oh, ja. Kids. Wat zei die? New Kids, turbofilm. Microsoft heeft beloofd de problemen met verdwenen e-mails... van welke e-mailprovider op te lossen? Uh. Hotmail, hoe heet de darter die de wereldtitel won en een negen darter gooide? Van Bannerweld. Nee, Edwin Lewis, een minister uit welk land werd aangehouden toen hij 235 kilometer per uur reed? Nee, ik weet het niet. Zuid-Afrika. Ja. Mm. Voel je wel een beetje tegen. Ja, best wel, ja. ja. Um, drie vragen goed. Oeh. Oh, dan kan ik niet meer thuiskomen. Nee, een keer die vier uh, is twaalf. Nee, dat, is, dat houdt niet over, uh, Matthijs. Nee, dat, uh, dat, is, dat is gewoon niet goed. Nee. <laughs> nee, maar dat wist je zelf ook al. Ja, klopt. Uh, je zat ineens een in Black blackout of zo. Dat, uh, ja. dat, uh, er zaten ook nog wel een ja. paar mediavragen in. Want ik dacht, nou, die weet hij toch wel. Ik <laughs> wil al die kids, die gaan toch naar die film. Ja, filmen. ik die ook wel zeker moeten weten, ja. ja. ja. ja. Goed, nou, uh, je krijgt van ons twee kaarten voor beeld en geluid... Uh, hier uh, aan het begin van het Mediapark. Ja. prachtige kleurige gebouw. Volgens mij is het nog steeds de toonstelling over al die uh, popprogramma's op tv. Dus dat is uh, wel nou, interessant. Is uh, we doen er een lunchradio bij. Kan je het nieuws nog beter volgen. Mm -hmm. En een uh, mooie mok van dit programma. Daar kan je de show mee stelen op school. Nou, dat is mooi. Dank je wel. En succes met je opleiding. Ja, dank je wel. Um, ik ga u doorverwijzen naar kwart over één, dan melden wij ons weer. Uh, afgelopen weekend uh, is de transferwindow weer geopend voor profvoetballers. Dat betekent dat er nu weer her en der getransfereerd gaat worden. We hebben al gehoord dat Mido zich uh, niet meer senang voelt bij Ajax. En ook El niet, dus die willen allemaal naar een andere club. Dat kan ook allemaal nu, een maand lang. En dat betekent dat er weer werk aan de winkel is voor de voetbalmakelaars. Maar dat is een uitstervend beroep, want de FIFA wil af van de voetbalmakelaar. Het, het is straks eigenlijk zo dat u en ik ook gewoon voetbalmakelaar kunnen worden. Daar gaan we zometeen om kwart over één over praten. En de stelling dus in stand.nl. De medische zelftest op internet maakt mensen noodloos ongerust. Weet u daarmee eens of oneneens laat het weten via de bekende kanalen. Dat allemaal zometeen. Nu is het, het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Die vastgeroeste, regeerakkoorden, ja, dat heeft nu geen zin. Want op heel veel zaken moeten wij toch proberen de Kamer een meerderheid te krijgen. En daarom kiest hij voor hele simpele beelden. Hij zegt eigenlijk van nou je mag weer ook in de kroeg. Vervolgens mag je met 130 km per uur naar huis reizen om een inbreker in elkaar te slaan. <laughs> Politici en parlementair journalisten over wie het echt voor het zeggen heeft in Den Haag. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.